12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De BBC klaagt dat de autoriteiten in Turkije... verslaggevers van de Britse omroep Express dwars zitten. De Nederlandse correspondent Sylvia Brens reageert daarop. Verder een mediaforum met Hadassah de Boer en Tjeu Faze. En nu is het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Geld moet rollen, zegt Samsom. De oppositie reageert... Rotterdamse taxichauffeurs voeren actie tegen malafide collega's van buiten de stad. En wielrenner Rasmussen is terecht ontslagen bij de ploeg, zegt het gerechtshof. In het westen en noordwesten geregeld zon vanmiddag. De meeste wolken trekken over het zuidoosten en oosten. Daar blijft een lichte bui mogelijk. 15 tot 18 graden wordt het. Vannacht fris, minima rond 5 graden. Morgen begint de dag zonnig. Later komen er meer wolken en is weer lokaal een bui mogelijk. Dan wordt het opnieuw ongeveer 17 graden. Niet meer sparen, maar uitgeven dat geld moet rollen. Volgens PvdA-leider Samsom zit er veel te veel geld vast in Nederland. Bij banken, pensioenfondsen, bij woningcorporaties, maar ook bij particulieren. En de regering moet met een pakket maatregelen het aantrekkelijk maken om dat geld te gaan uitgeven, zegt Samson in de Volkskrant vandaag. De lijn nu Alexander Pechtold van D66. Goedemiddag. Goedemiddag. En meneer Pechtold, ja, dat investeringspakket, dat zou helpen om de economie weer op gang te krijgen, zegt Samson. Goed plan. Ja, ik, ik zou het van harte hopen, maar kennelijk heeft het kabinet... of in ieder geval de regeringspartijen weinig geleerd... van uh, de oproep van, uh, van premier Rutte. Die riep dat ook, van laat maar geld gaan uitgeven aan huis en een auto. En dat hielp niet, omdat mijn analyse is dat mensen pas weer vertrouwen krijgen... mensen, bedrijven, investeerders... wanneer het kabinet ook datgene wat ze belooft waarmaakt. Ja, Samson nu... zegt er wel bij, we, we moeten dat als kabinet mogelijk maken. Niet alleen de oproep doen, dat is kennelijk te weinig. Dat zegt hij zelf ook, hè? Ja, maar veel concreter wordt hij niet... En dat draagt niet bij aan het vertrouwen. Uh, als je nu kijkt wat er allemaal de afgelopen weken mis is gegaan, het sociaal akkoord, dat akkoord, maar het wordt nu alweer ter discussie gesteld. Gisteren het gedoe over de pensioenen, uh, waar het kabinet niet verder mee komt, uh, de eventuele bezuinigingen van 6 miljard. Uh, de oppositie zei, praat met ons voor de zomer, dan kunnen we tenminste concreet zijn, dan weten mensen waar ze aan toe zijn. Het kabinet schrijft in een brief vorige week, nee, dat doen we na de zomer, we gaan eerst met vakantie. Ik denk dat de analyse moet zijn dat er geen vertrouwen in de over in Den Haag is uh, om geld aan uit te gaan geven. Als je niet helder zelf aangeeft als Den Haag wat je wil. Het is de verkeerde volgorde, zegt u? Nou, het is een beetje als je, alsof je zelf op de bank blijft zitten... en tegen de buren roept, ga eens aan het werk en ga eens boodschappen doen. Mm -hmm. Ja, hoe zou je ja. dit? Uh, wat voor een signaal is dit? Ja, ik... ik, ik ik snap het gevoel van Samson, want ook ik uh, zie een land wat, wat, wat potentie heeft, waar ambitie is, waar kansen liggen. Maar laat hij dan bijvoorbeeld mij steunen in, in de operatie waar ik mee bezig ben om die bezuiniging op onderwijs weg te halen. Vijf, zeshonderd miljoen volgend jaar op onderwijs, dat ontneemt mensen vertrouwen in hun toekomst graag help ik hem dan om met alle andere moeilijke maatregelen... nou eens een keer de rug recht te houden. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn. In de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de zorg. Onzekerheid zorgt dat mensen op hun geld blijven zitten. Een andere volgorde, zegt u, eigenlijk. Ja, Den Haag zal moeten handelen om het vertrouwen langzaam aan terug te krijgen. De afgelopen jaren met elke keer weer gevallen kabinetten... en al die deelakkoorden hebben niet geleid tot een stabiel gevoel rond wat wij hier aan het doen zijn. En Rutte, Samson, ze hebben te snel een kabinet gevormd... en ze zijn nu elke keer van week naar week aan het handelen. En mensen zien dat en denken, laat ik mijn geld maar even bewaren. En dat is inderdaad uiteindelijk onverstandig voor onze economie. Want we kunnen veel in dit land, maar daarvoor is een regering nodig die wat doet. En dan krijgen we vandaag ook nog berichten van het CBS. Dat zegt, nou de krimp is sterker dan we dachten vorige maand. Ja, allemaal van die negatieve cijfers, terwijl er zijn ook positieve cijfers als je kijkt naar de export. Nederland heeft de kansen. Uh, maar dan zullen we bijvoorbeeld minder negatief over Brussel moeten doen. Dan zullen we meer in Europees verband moeten doen. Dat Samson vanochtend zegt, we moeten ook eens vaker kijken naar Europees geld... En, en, de, en de mogelijkheden voor Nederland. Prima, steun ik hem in. Maar laat hij dan zorgen dat de premier ook eens een keer daar in Brussel op inzet... in plaats van er altijd op af te geven. Ik hey, dank u wel. Alexander Pechtold van D66. Goedemiddag.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 Maar wel aanzienlijk lager eh, dan de 25 die Biesheuvel noemt. Alleen ABN AMRO komt op dat percentage van 25... omdat het veel risicovolle leningen heeft overgenomen bij de inleiding van Fortis. De activiste Sini Strikwerda is op 91-jarige leeftijd overleden. Was de eerste voorzitter van het comité kruisraketten nee. Haar familie heeft haar overlijden bekendgemaakt via het ANP. Het comité organiseerde de grote demonstratie... tegen de plaatsing van kruisraketten in 1983 in Den Haag. Het was de grootste betoging die ooit in Nederland is gehouden. Sini Strikwerda wordt zaterdag begraven in Amsterdam. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. De gemeente Rotterdam moet maatregelen nemen... om dubieuze taxichauffeurs te weren. Dat willen tenminste Rotterdamse chauffeurs. En daarom voeren ze actie op dit moment... Over het komend uur op de Koolsingel. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is erbij. Zijn ze daar al op die Koolsingel? Nee, ze zijn er nog niet. Ze rijden ook behoorlijk langzaam. Ze zijn rond half twaalf vertrokken vanaf de Erasmus Universiteit. Dat uh, ligt buiten de stad. En ze zullen zo ja, kwart over twaalf, twintig over twaalf hier op de Koolsingel aankomen. De verwachting was uh, dat het er 150 zouden zijn... Maar ja, ik denk dat het er iets minder zullen zijn. Maar zeker tientallen auto's die zullen hier straks op de Koolstingel zich melden. Ja. Met natuurlijk de taxichauffeurs daarin. En wat is er aan de hand? Waar demonstreren ze tegen? Ja, ze voeren actie tegen de komst van uh, slechte chauffeurs zonder keurmerk uit andere steden. Je moet uh, je voorstellen dat in andere steden, met name Amsterdam, maar ook uh, Utrecht, Den Haag streng gecontroleerd wordt op de keurmerken. Nou, uh, door die controles gaan er heel veel chauffeurs zonder keurmerk naar Rotterdam. Nou, en dan uh, krijg je hier de problemen, want woekerprijzen uh, en slechte surfers, zeggen ze, zeggen de Rotterdamse taxichauffeurs, zij worden daar de dupe van. En ze willen eigenlijk dat de gemeente harder gaat controleren, beter gaat uh, ingrijpen op deze slechte chauffeurs... dat ze die in ieder geval uit de stad Rotterdam gaan weren. En dat heeft ook te maken uh, met het feit dat andere steden... al dat soort maatregelen hebben genomen... en daardoor uh, al die malafide chauffeurs richting Rotterdam trekken? Ja, precies. Andere steden die voeren scherpe controles uit op die keurmerken. Rotterdam doet dat nog niet, is daar wel mee bezig. Maar dat duurt allemaal te lang, zeggen de taxichauffeurs. Dat moet nu gebeuren. Die slechte chauffeurs zonder keurmerk die moeten de stad uit. Uh, ze komen met name uit Amsterdam. Um, en en ze, zitten dus, uh, ze rijden dus die uh, taxichauffeurs hier in Rotterdam in de wielen... door die woekenprijzen, door de slechte service. En ze geven de Rotterdamse chauffeurs daarmee een slechte naam.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 De oudste dochter van Nelson Mandela heeft de familie bijeengeroepen voor overleg. Dat meldt de Zuid-Afrikaanse krant De Soweten. Het familieberaad is in Qunu, het geboortedorp van Mandela in de Oostkaap. De 94-jarige Mandela ligt sinds 8 juni in het ziekenhuis in Pretoria. Zondag bracht president Zuma een bezoek aan de oud-president... en daarna zei Zuma dat Mandelas gezondheidstoestand kritiek is. China is niet onder de indruk van de kritiek van de Verenigde Staten dat Peking de relatie met de VS heeft geschaad door het laten gaan van klokkenluider Edward Snowden. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het Amerikaanse commentaar ongegrond en onacceptabel. Snowden vertrok afgelopen weekend uit Hongkong, waar hij was ondergedoken na zijn onthullingen over het geheime PRISM-programma van de Amerikaanse geheime diensten. De Verenigde Staten vroegen Hongkong om uitlevering van de klokkenluider... maar de autoriteiten in Hongkong lieten daarop weten... dat het verzoek niet voldeed aan de juridische voorschriften. Is Niet duidelijk waar Snowden op dit moment is. Sport. Ja, wielrenner Michael Rasmussen is uh, tijdens de ronde van Frankrijk van 2007... terecht ontslagen door zijn werkgever, de Rabobank. Het heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald, zo werd vanochtend duidelijk... Jullie verslaggever Gio Lippens. Gio, uh, kan je het kort nog eens zeggen waar ging het hier over in deze zaak? Nou, in die zaak ging het eigenlijk alleen maar om de vraag... is Rasmussen in 2007, in juli 2007, terecht of onterecht op staande voet ontslagen? Nou, dat bleek dat hij gelogen had over zijn uh, verblijfplaats en de aanloop naar die tour. Dat verhaal kennen we allemaal. Hij zat in Italië en riep dat hij in Mexico zat. Daarmee zou je kunnen denken dat hij daar dopingcontroles mee kon omzeilen. Rabobank kwam daarachter in die tour en uh, Theo de de ploegmanager... heeft hem toen op uh, staande voet ontslagen. Nou, dat werd aangevochten door Rasmussen en daarvan zegt de rechter nu... Heel simpel, hij is niet uh, ten onrechte op staande voet ontslagen. Want Rabobank wist pas in die slotfase van die Tour... zijn ze pas erachter gekomen dat hij gelogen heeft... over die, won, uh, over, over die verblijfplaats uh, in uh, de aanloop naar de Tour. En uh, dus terecht ontslagen. En had jij deze uitspraak ook verwacht? Nee, uh, en ik denk de meeste mensen niet. En uh, dat komt allemaal omdat we natuurlijk toch ook een beetje zijn afgegaan... op uh, alle verhalen rond... Uh, deze zaak. Uh, als we kijken afgelopen winter alle dopingbekentenissen. Het uh, terugtrekken van Rabobank uh, uit uh, de wielersport. Uh, kijken naar het rapport Zorgdrager. We hebben natuurlijk de enquête gehad. Nou, noem het allemaal maar op. Al die dopingaffaires. Ja, dan ontstaat dat beeld van ja, ze moeten ervan geweten hebben bij Rabobank. Maar de rechter, ja, die heeft daar uh, blijkbaar niet naar gekeken. Die hebben gewoon puur, de, het Hof in Arnhem heeft gewoon puur gekeken naar uh, de juridische aspecten van het verhaal en naar de getuigenverhoren. Wat wel opmerkelijk is, is dat ze de verklaring van... Jean-Paul van Mantrum, uh, voormalig ploegarts... blijkbaar toch niet al te uh, serieus hebben genomen. Want die zei, uh, die gaf toch wel aan dat de Rabo-ploegleiding op de hoogte was... van de whereabouts van Rasmussen. En dat hebben ze blijkbaar niet zo zwaar uh, opgevat. Dus uh, men heeft puur op juridische gronden gezegd van... nee, hij is terecht ontslagen op dat ja. moment. Want in 2008 uh, was er nog een rechter in Utrecht... die zei dat er onvoldoende grond was voor ontslag kreeg hij 700.000 euro mee, Erasmus, eh, een schadevergoeding? Um, nu is in Arnhem ook bepaald dat hij daarvan een, een groot gedeelte moet terugbetalen, Guillaume? Hebben wij Gio nog aan de lijn? Het, uh, nee, Gio, je ja, was zeker. even weg. Ik denk dat de verbinding even wat minder ja, is. Je maar bent er weer. Dat ik er nu weer ben. Luid hem duidelijk. Uh, nee, maar er wordt gezegd... Uh, hij moet het nu inderdaad gaan terugbetalen. Hij heeft uh, 715.000 euro uh, gekregen... plus dan nog een uh, bedrag bij. Uh, zeg maar 750.000 euro, zo'n beetje. En daarvan moet hij nu zo'n 6,5 ton... gaan terugbetalen aan Rabobank. 579.000 euro als terugbetaling... op uh, wat hij gekregen heeft. En dan nog eens een keer een dikke 80.000 euro... aan schadevergoedingen richting Rabobank. Dus... Uh, hij wordt behoorlijk geplukt, uh, kun je wel zeggen. En dat en, is er ook wel heel erg verrassend. En juridisch, is de kous hiermee af? Nee, niet helemaal, want hij kan nog in uh, cassatie gaan. Uh, dit was een hoge beroepszaak, hè. er was al eerder vonnis gewezen... maar uh, hij kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Ja, en dat is dan toch het uh, ultieme uh, verhaal. Maar we weten niet of hij dat gaat doen. Oké. Okay. Dank je wel voor dit moment, Gio Lippens. Inmiddels is het uh, bijna 13 over 12. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending... Geld moet rollen, zegt Samson, leider van de Partij van de Arbeid. Maar de oppositie in de Tweede Kamer is kritisch. De Rotterdamse taxichauffeurs voeren rond deze tijd actie op de Colsingel... tegen malafide collega's van buiten de stad. En wielrenner moesten we hoorden het net, van Gio... terecht ontslagen bij de Raboploeg, destijds heeft het gerechtshof bepaald. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg.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 Goedemiddag allemaal, Jeroen Snel is de nieuwe voorzitter... van de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis. Hij is hier om daarover te vertellen. In het mediaforum, programmamaker Gadassa de Boer... en Tjeu Fase, die is van Financieel Dagblad... En die hebben gekeken naar de eerste aflevering van de nieuwe talkshow van Linda de Mol op RTL 4, Linda's Zomerweek. Waarin we een week lang, elke avond, lekker de tijd nemen om twee gasten nou eens echt een beetje beter te leren kennen. Wat is hun achtergrond? Hoe was hun jeugd? Wat zijn hun plannen? Nou, zie je het eigenlijk als een soort zomergastenlight, Minder lang, minder zwaar. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Jeannette van Veluwe, en die komt uit Barneveld. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Wouter Baks vertrekt als hoofdredacteur bij Nu.nl. Dat heeft de uitgeverij Sanoma bekendgemaakt. In gezamenlijk overleg is de conclusie getrokken dat de beoogde samenwerking niet datgene brengt wat beide partijen ervan hadden verwacht. Bax was sinds april 2012 hoofdredacteur van de nieuws En hij is trots op wat er is bereikt, zegt hij op Twitter. In uh, juli, dus per 1 juli, zal huidig adjunct hoofdredacteur Gert Jaap Hoekman, de functie van Bax overnemen. De dalende trend in de papieren krantenoplages zet door. Zo is de betaalde oplage van de Telegraaf en het Algemeen Dagblad... vorig kwartaal nog verder gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Bij de Volkskrant en het FD nam de oplage toe... blijkt uit de cijfers van oplagen Hoi. Bij de Telegraaf zakten de betaalde papieren oplagen... met circa 20.000 kranten tot zo'n 483.000. Bij het AD met 8.000 naar ruim 377.000. Met de digitale oplagers ging het beter. Bij het Financieel Dagblad ging het digitale klantenbestand met bijna 50.000 omhoog. Na ruim 59.000 en ook bij de Volkshand en NRC tegen het aantal digitale lezers. De BBC is, ik citeer, erg bezorgd over een campagne die door de Turkse autoriteiten is gelanceerd om BBC-journalisten te intimideren. Een van de BBC-verslaggevers is op de sociale media aangevallen door de burgemeester van Ankara. En ik praat erover met correspondent Silvia Brents in Turkije. Silvia, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies aan de hand? Nou, de burgemeester van Ankara die is het niet eens met de berichtgeving van deze journalisten van de BBC. Hij vindt dat ze te tendentieus zou berichten. En hij zegt dat ze een spion is van Engeland. Want Engeland zou heel jaloers zijn op de groeiende Turkse economie van uh, Turkije. En zou die economie graag kapot willen zien, zodat Engeland het beter zou doen. Het nou, lijkt me allemaal bizarre argumenten, maar goed. Op deze, uh, met deze argumentatie is die een campagne gestart. Maar er moet bijgezegd worden dat uh, uh, tegelijk, tegelijkertijd een countercampagne is gestart... Er zijn ook mensen die heel boos zijn op die burgemeester en gezegd hebben wat een onzin. Deze journalist moet gerespecteerd worden, zij brengt de waarheid. Dus je ziet, uh, nou ja, een kleine oorlog op Twitter. Heeft hij het alleen op Hagenmunt of op meer verslaggevers? Nee, uh, nou althans deze, gouverneur, of deze burgemeester alleen op haar. Maar je ziet vanuit de overheid dat ze het niet eens zijn met de berichtgeving in het buitenland. Zo heeft een andere woordvoerder van de regering gezegd... dat bijvoorbeeld Spaanse journalisten veel uh, te overdreven over de situatie zouden berichten. En dat zou dan weer zijn omdat Spanje boos is dat, uh, dat Turkije zoveel toeristen krijgt. En Spanje zou graag zelf die toeristen willen hebben. Nou ja, er uh, worden er van allerlei dingen de eten ingegooid. gegooid. Uh, erg handig is het allemaal niet. Nee. Is het zo dat deze verslaggever uh, van de Bibel... BBC ook fysiek nog wordt belaagd? Niet wat ik heb gehoord, maar er zijn wel demonstraties geweest... voor het kantoor, of kantoortje, voor de plek waar de BBC zit. En heel erg prettig is het niet. De BBC heeft dan ook gezegd, wij keuren dit ten strengste af. Als uh, mensen het niet eens zijn met onze berichtgeving... dan zijn daar kanalen voor, richt je tot ons, tot de hoofdredactie... maar niet tot journalisten persoonlijk. Uh, jij en je man vormen een correspondenten echtpaar. daar in, uh, uh, in Turkije. Hebben jullie er zelf last van gehad? Nee, wij hebben er geen last van. Uh, wij zitten hier nu 3,5 jaar en tot nu toe hebben wij altijd kunnen berichten op de manier waarop we willen berichten en daar kunnen zijn waar we uh, staan. Nou moet gezegd, ik ben uh, bij het begin van de protesten ben ik nog aanwezig geweest, alles gedaan. Vervolgens heeft een collega van mij, Roel Gerards van RTL Nieuws, het overgenomen, want ik ben zojuist bevallen van een tweeling. Mijn man werkt gewoon door en die kan gewoon uh, werken en doen wat hij wil. Ja, jullie voelen je niet onveilig of zo, omdat je je werk moet doen daar? Nee, het, je moet echt bedenken, dit is geen uh, Noord-Korea waar je helemaal niks kan. En dit is ook al zeker geen Syrië waar de kogels je om de oren vliegen en waar je wordt gekidnapt uh, als je niet oppast. Uh, dit is nog steeds een gematigd land. En natuurlijk is het lastig als je niet helemaal dat kan doen wat je wil doen, zoals nu de BBC uh, uh, het, het heeft ondervonden. Maar um, dat is niet te vergelijken met andere landen. En er moet ook bij gezegd, het is niet te vergelijken met de journalisten die hier zelf werken. De Turkse journalisten, niet de buitenlandse journalisten. Ja. Er zitten heel veel journalisten gevangen in Turkije en uh, dat is nog echt niet aan de hand met de buitenlanders ja. en, en kennelijk volgen ze ook alles ook de Spaanse tv en zo. Dus we weten precies wat die wat die mensen daar die die Spaanse verslaggevers dan blijkbaar melden. Ja, de op de ambassades, onder andere. Dat dat weten we ook van uh, de, de Turkse ambassade in Nederland. wordt heel nauwlettend gevolgd wat er wordt geschreven, wat er wordt bericht. Dus daar uh, zijn ze inderdaad heel erg goed in. Ja, dankjewel Sylvia Brens, correspondent in uh, Turkije. De Nederlandse ambassadeur in Burundi is not amused... over de nieuwe mediawet in het land waar die werkt. De wet dwingt journalisten om hun bronnen bekend te maken... en verbiedt verhalen die de nationale veiligheid zouden kunnen schaden. Verhalen over defensie, publieke veiligheid, staatsveiligheid... en de lokale munteenheid zijn op straffen van een fikse boete ook verboden. De Nederlandse ambassadeur in Burundi, zelf een voormalig journalist... heeft op diplomatieke wijze kritiek geuit. Zo betreurt hij dat de wet een aantal vage artikelen bevat waardoor het voor journalisten moeilijk is om te weten of ze de wet wel of niet schenden. Na de wisseling van de wacht bij het Koninklijk Huis... heeft ook de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis een nieuwe voorman. Het is de presentator van EOS Blauw Bloed, Jeroen Snel... die Jan Hoedeman van de had opvolgt als voorzitter. Jeroen, je zit achter de lampen verstopt, dus ik doe hem even een beetje opzij. Hartelijk welkom, want je moet straks ook nog aan de bak voor Dit is de Dag. Uh, uh, jullie dachten een nieuwe vorst, dus ook een nieuwe voorzitter. Nou, nee hoor. Jan Hoedeman, uh, zijn periode van drie jaar zat er gewoon op. Dus uh, het was tijd voor een nieuwe voorzitter. En jij stak ik... onmiddellijk je vinger op? Uh, nee, nee, nee. Uh, ik ben dan wel bescheiden, maar... Ik werd wel weer gevraagd om een kandidaat te stellen... en ik ben sinds 2004 lid. Dus ja, na acht, negen jaar de lust te hebben gehad... als uh, lid van de vereniging, mag ik nu ook een keer de last dragen. Dus uh, ja, het is een plicht die roept. De last betekent dat je alles over je heen krijgt of zo? Nou, nee, hoor, het is een eervolle baan natuurlijk... want je vormt uh, een beetje de schakel tussen de verslaggevers in het land... die regelmatig uh, verslag doen van het Koninklijk Huis... en aan de andere kant ja, het Koninklijk Huis zelf... en dan. Eerst nog de RVD, maar het, het is wel heel eervol, goed voor je contacten ook. Maar, maar dat is dus één ding, uh, het gesprek voeren met de RVD... of misschien zelfs wel rechtstreeks met het Koninklijk Huis. En wat, wat doet die vereniging nog meer dan? Nou, wij proberen uh, zo nu en dan echt een ontmoeting te hebben... met de leden van het Koninklijk Huis. In het verleden is dat uh, heel frequent uh, gelukt. Twee keer per jaar uh, mochten we echt naar het paleis. Maar met de Beatrix was dat? Uh, dus uh, nee, Willem-Alexander Maxima. Okay, uh, nou. uh, zij gaven echt openheid van hun uh, agenda. Uh, vertelden ons uh, off the record echt in vertrouwen... wat zij het komende half jaar gingen doen. Uh, maar blikten ook terug uh, op berichtgeving. Bijvoorbeeld het uh, hele debakel uh, Mozambique, de villa daar. Uh, to toen zijn er wel een paar harde nood gekraakt, uh, want een aantal media hadden toch, ja, een campagne is een groot woord, maar een bepaalde strategieën gezet uh, met het doel uh, ze uit die villa naar te Vond krijgen. Hij. Vond hij? Ja, maar vind ik zelf ook ah, okay, wel, uh, okay. want hij is in die tijd niet heel eerlijk over bericht, uh, kan ik persoonlijk zeggen, ja. Um, maar ja, nu hij uh, koning is en Maxima koningin, uh, is de kans iets kleiner dat die gesprekken nog heel frequent gaan plaatsvinden. Dat is nog niet zeker dus? Nou, het is allemaal een beetje aftasten. Uh, ze weten zelf ook nog niet hoe ze het helemaal met de media gaan invullen. Zo was het echt de vraag een uh, paar weken terug toen we in Duitsland waren... op economische missie met Willem-Alexander Maxima... of hij de pers te woord zou staan. Beatrix deed dat nooit in het buitenland voor de camera. Wel buiten de camera om. Uh, dan had je echt een gesprek met Beatrix... maar je mocht er totaal niet uit citeren. Willem-Alexander Maxima uh, deed het gewoon weer met camera's. Dus dat was iets heel positiefs. Als dat de trend wordt uh, voor de toekomst, uh, ben ik daar heel blij mee. En dan zouden ze eventueel dus ook met die gesprekken door kunnen gaan? Ja, alleen uh, de agenda moet het allemaal toelaten, want ja, dat, uh, dat is een kwestie van tijd, maar we gaan het wel proberen. Ja. Maar we kunnen ook uh, lijnen uh, opnieuw uitzetten naar andere leden van het Koninklijk Huis, want uh, om Constantijn en Laurentien, om even twee te noemen, te spreken, is ook heel interessant. Mm -hmm. Wat wil jij als voorzitter voor elkaar boxen? Nou ja, dat... dat uh, dat we op een goede wijze natuurlijk ons werk kunnen blijven doen. Zoals dat nu allemaal wel redelijk gaat. En toch een paar unieke ontmoetingen. Een droom van me is om bijvoorbeeld een ontmoeting met prinses Beatrix te realiseren. Onder haar voorwaarden, zoals ze dat ook vroeger deed als koningin. Dus niet citeerbaar wat mij betreft. Maar dat je echt van binnenuit toch het gevoel mee krijgt hoe zij haar applicatie heeft beleefd hmm. en hoe ze daar naartoe heeft gewerkt in die maanden. Ik dacht, hij gaat nu zeggen van het afschaffen van de mediacode. Daar ga ik maar eens even lekker voor inzetten. Nee, want ik uh, ben uh, niet tegen de mediacode. Ik, ik begrijp die heel goed en ik respecteer die. En ik weet dat als je als journalist echt een verhaal hebt met beelden... Hè, want daar gaat het dan om, foto's of videobeelden... Uh, waarvan je zegt, nou hier zit nieuws in, Nou ja, dan moet je die mediacode maar... Uh, even aan de kant zetten. Ja. En, en dan moet je maar publiceren. Want als er een nieuwswaarde zit. Uh, ja, dan moet dat gewoon voorrang hebben. En dat heeft de RVD ooit wel eens gezegd. Toen er uh, foto's waren van skiënde Oranjes in Argentinië. Uh, toen zijn die foto's door AP uh, verspreid en ook in Nederland gepubliceerd. En toen heeft de RVD gezegd. nou als Willem-Alexander nou al uh, tegen een uh, sneeuwscooter was aangekomen. dan had je nieuws gehad en had je het gewoon kunnen publiceren. Dus. De persvrijheid is mm. wat mij betreft daar niet in gedrang. Want de Raad van de Journalistiek is er geloof ik wel mee bezig... om daar een discussie over in gang te zetten... of die medecode moet worden afgeschaft, Maar wat jou betreft gaat de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis... daar niet in mee. Nee, nee. Maar... en ik uh, begrijp die code met name echt vanwege die kinderen. Het kan niet zo zijn als die kinderen... als het een beetje mooi weer weer is... op de fiets naar school gaan, naar de Bloemkampschool... en dat daar weer uh, allemaal fotografen staan. Mm. Of erger nog burgers die met een mobieltje te, uh, foto's maken. Uh, wat vervolgens uh, in de bladen terechtkomt. Ja. Is er eigenlijk een ballet kan iedere journalist die iets met het Koningshuis doet uh, lid worden van de vereniging? Of? Nee, nee, het is echt bedoeld voor de serieuze media. En uh, je moet echt met grote regelmaat uh, erover berichten. Als jij zegt van nou, op, uh, in ons radioprogramma. Doen we af en toe leuk. is wat Koninklijk ja. Huis. Dat is niet genoeg om uh, lid te zijn. Je moet echt uh, ja, veel tijd uh, van je werkweek uh, aan dit onderwerp besteden. Ja, duidelijk. Dankjewel. Jeroen Snel, Hij is dus de nieuwe voorzitter van de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis. <middels>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 Het programma Vroege Vogels bestaat vandaag precies 35 jaar. Het is de opvolger van Weer of Geen Weer. Dat stopte omdat de stem van dat programma, Bert Garthof, met pensioen ging. Hij had het sinds 1955 gepresenteerd. Ook Weer of Geen Weer ging op de vroege zondagmorgen over natuur, milieuhygiëne en over de historie van Nederland. Elementen die nog steeds op de zondagmorgen te horen zijn via Radio 1. In het mediaarchief hebben we een fragment uit november 1967 opgeduikeld van dit beroemde VARA-programma. Of geen weer. Een programma voor de vroege zondagmorgen, voor u samengesteld door Bert Garthof en Leo de Beer. Ja, ja, de omroep die zoveel hanen in zijn programma's doet. Maar dat is toch niet de bedoeling van dit goede morgen? Ook niet van deze hanen, die onderling allang uitgemaakt zouden hebben... wie zich kraaikampioen 1967 mag noemen, mag kraaien, op 18 oktober al... waren het niet dat toen vlak tevoren er op heel wat plaatsen in ons land... nog veel meer gewaaid dan gekraaid werd, gestormramd, zeg maar. Met onder andere als gevolg dat de grote tentoonstellingstent... twee tenten zelfs in Vaassen toen omgegaan zijn met al opgestelde middenstandstentoonstellingen en al. Zo ging Bert Garthof nog even door. Een paar minuten over de hanenkraai die uiteindelijk toch wel werd gehouden. Hij was zo populair, deze Garthof... dat er zelfs op een gegeven moment van het Bert Garthof-effect werd gesproken... als in een bepaald gebied opeens heel veel mensen opdoken... want dan had hij erin weer of geen weer aandacht aan besteed. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Hadassa de Boer, is programmamaker en Tjeu Vaars... Een eindredacteur van het Financieel Dagblad. Hartelijk welkom allebei. De hooi-cijfers van het afgelopen kwartaal zijn binnen. Ik heb ze net voorgelezen, in grote lijnen dan. De oplagecijfers dus van de kranten. Tjeu, jouw Financieel Dagblad is behoorlijk gestegen. Met name digitaal, maar toch ook op papier nog. Ja, dat is natuurlijk voor ons heel goed nieuws. Uh, in zekere zin ook niet verrassend. Voor degenen die het hebben gevolgd, het FD heeft een vernieuwingsslag gemaakt. We zijn op ander formaat gegaan. We hebben een aanpak waarin we proberen meer verdieping en meer dwingend nieuws te brengen. Um, nou, ik zie de oplage als een beloning daarvoor. Uh, we hebben natuurlijk ook een marketingcampagne en een reclame, reclamecampagne gevoerd. En daar zie je denk ik nu de vruchten van. Ja, nou, Ik heb volgens mij net een verkeerd cijfer. Ik, het leek me ook al gek, want 50.000 erbij ineens. Dat leek Van 50.000 naar 59. 50.000 digitaal, dus 9.000 erbij, dat is dus ja, 20%. Ja, dat is ja, dus een forse stijging en in de druk geloof ik 2.000 erbij naar ja. 51 51.000. Nou, in ieder geval een stijging. Dat geldt niet voor Ad en Telegraaf. Um, wat zou daar de reden van zijn? Ja, ik, ik, ik weet het niet precies, maar ik denk toch. We hebben het er al eerder over gehad dat uh, dat mensen ten eerste als je wat minder geld hebt bezuinig je misschien ook wel op een krant. Plus dat natuurlijk altijd nieuws wat daar in de staat tegenwoordig digitaal uh, beschikbaar is. En uh, ja, je, ik denk dat een krant of het, als het FD of de Volkskrant... dat je die ook heel erg koopt voor de achtergronden en de kolonisten... en uh, misschien verhalen die iets minder gauw online te vinden zijn. Ik verbaas me over de strategie van de, van de Telegraaf. Uh, de vernieuwing bij de Telegraaf gaat in mijn ogen veel te traag. Enige krant die nog op groot formaat is. Dat he? is een van de dingen. Uh, ik snap de problemen. Er zit natuurlijk met drukkers, advertentieinkomsten. Maar ook uh, wat jij zojuist noemt uh, de heel... Ja, we noemen dat in journalistiek vaak cannibalisme. Hè? Dus heel veel van de primeurs van de, van de Telegraaf. Die lekken onmiddellijk weg naar eigen. Nota bene naar eigen nieuws. geen stijl Dus ik hoef eigenlijk de Telegraaf niet te kopen. Want het belangrijkste nieuws kan ik zocht dus op geen stijl lezen. Ja. Um, ik snap niet dat ze daar geen betere digitale strategie hebben. Um, en dat is toch verwonderlijk. Je ziet ook, hè, er is een nieuwe topman onlangs aangetreden. Uh, Telegraaf heeft grote moeilijkheden. Dus ik verwacht dat daar nog ingrijpende ja. dingen gaan gebeuren. Adassa, heb jij eigenlijk nog gewoon papieren kranten thuis? Ja, ik heb er drie. En ik moet zeggen dat de papierberg, dat is wel echt een, een, bijna een strijd. Ik moet heel vaak naar, die, naar de bak toe lopen. Maar ik vind het toch lekker. Ik denk, ik, ik, als ik kan kiezen, ik lees ook wel digitaal. Op, op vakantie vind ik het ook heel prettig dat ik die kranten allemaal gewoon op een telefoon of uh, tablet kan lezen. Maar uh, uh, ja, als ik, als ik kies, mag kiezen thuis, dan kies ik toch voor die papieren krant nog steeds... Ja. Maar misschien zou een combinatie, dacht ik. Zoals je een weekendabonnement hebt, dat je dan nog een paar dagen digitaal doet. Maar in het weekend of donderdag, vrijdag of oh, dat Lekker die, dat die, lekker, die mee. lekker die papieren kopen. Naar krant. het park, ja. ja. <laughs> Zometeen meer uh, over de media in deel 2 van het Media Forum. Dit is Radio 1. Eerst nu het laatste nieuws. Hier is Donald Megers met het NOS Journaal. De damschrever is terecht veroordeeld voor de valselijke alarmkreet... die hij slaakte bij de dodenherdenking in 2010. Zijn zaak hoeft niet te worden herzien. Dat is het oordeel van de Hoge Raad. Waar de Schreever in cassatie ging tegen zijn straf... Hij veroorzaakte op de Dam tijdens de dodenherdenking paniek. Door tijdens de twee minuten stilte hart is schreeuwen. tientallen mensen raakten gewond in het gedrang. en De koninklijke familie werd snel in veiligheid gebracht. De gesprekken over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie... gaan pas in oktober verder. Eigenlijk zouden ze rond deze tijd worden hervat. Maar ze zijn uitgesteld vanwege de manier waarop de Turkse autoriteiten... hebben gereageerd op de protesten in Turkije. Pensioenfondsen zijn al aan het bekijken hoe ze meer in Nederland kunnen investeren... maar daarbij staat het belang van de pensioendeelnemer voorop. De Pensioenfederatie vindt dat een investering voldoende rendement... en niet te veel risico moet opleveren. PvdA-leider Samson heeft een oproep gedaan om het geld te laten rollen. Vandaar. En burgemeester Meijerman van Veendam stapt op. Hij vindt dat de gemeenteraad onvoldoende vertrouwen in hem heeft om door te kunnen gaan. Meijerman en de raad hebben een conflict over de bevoegdheden van een ambtelijke organisatie... waarin Veendam en Pekela samenwerken. Dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Tjeu Vaas en Hardassa de Boer. Um, gisteravond begonnen, Linda's zomerweek, de hele week op de late avond bij RTL. Um, gisteren met als gasten Janine hennis de minister van Defensie, en komiek Jan Dino Aspora, TV-presentator, is die ook nog eens een keer. Adassa, oh, um, eindelijk de lang verwachte remake van de Stad op AT5. Ja, Want ja, daar leek nou, het een ja, beetje op. Nou, daar leek het heel erg op. Wij hebben dat destijds bedacht, echt jaar geleden... bij de, de stad in de zomerstop om heel goedkoop die, die zendtijd te vullen. En dat was gewoon op het dak van AT5. En het tuincentrum ons dorp was de sponsor. Dus daar gingen we zelf. Ik ging daar <lacht> zelf, trok ik dat hij het tuincentrum leeg. En het zag er nogal lullig uit, maar het was ook wel weer geestig. En, en het was live. En dan kwam de regen met bakken uh, uit de hemel. <lacht> Toen ging het door. Soms wat slecht verstaanbaar. En ik denk ook dat dat heel erg de kracht was van het programma. Mensen kwamen ook, die vonden het leuk, het waren beginnende presentatoren, die konden ook een foutje maken. En nu is het vreemde van dit programma dat het dan eigenlijk over wordt gedaan, maar met een gigantisch budget. En neem ik aan, als ik zag hoe het eruit ziet, en dat... dat werkt volgens mij niet. Plus dat het niet live is. Dat is volgens ja. mij ook echt... een. Even echt de setting handig. voor de mensen die het niet gezien hebben. Het is een soort ja, tuinhuis waar zij dan op de veranda zit met uh, haar gasten. Maar dan Pubiek in de studio? In de, ja, publiek, dat, ja, het is in de studio oh, helemaal nagemaakt natuurlijk. Ja, ik uh, nou nou ja, zo vanzelfsprekend is dat dus niet, want uh, <laughs> toe, voordat ik hier binnenkwam, ik was in de volgende stelling wat zat het over de tuin dus? Ik was in de volgende stelling dat het echt in een tuin was. Nee, dacht en dit en ik is tv, was. man! Ja, sorry, ik ben een krantenman. Ik wil wel chapeau uh, voor de... Ik verbaas me wel over hoe luchtig iedereen gekleed was, maar het muntje viel niet maar je zag ook af en toe een briesje volgens mij. Ja, die windmachines vonden aan. Maar ik vond het ook echt. Het was ook zo, weet je, wel, er hingen van die etnische lappen, quasi nonchalant gedrapeerd over een ladder. En weet ik, dat het, het heeft zoiets gedaan. Nou, Daarachter, nou, zag je die, die. Ja, jullie hebben beeld maar hier achter die zanger. Beeld, ja. Dus ik, kreeg daar, ik werd daar nogal een lacherig van. Omdat dat dus wat wij vroeger ons bij, bij zo'n die kleine zender konden permitteren, hier opeens ja, officieel en mm. daar, daar bewust voor gekozen was. Ja. Maar dus, even inhoudelijk, in, in, wat vond je ervan? Ik heb het toch wel geamuseerd. Bedoel, was, uh, en dat was denk ik mede te danken aan de, aan, de, aan de gasten. Ik vond die Janine Hennis Plasgaard hartstikke leuk. Die uh, minister, die heeft daar toch voor minister enig, uh, enige persoonlijk leven verteld. Wat je normaal gesproken niet zo snel hoort. En die Jan Dino, die vond ik eigenlijk ook ontwapenend. Uh, ja. Die zat in een bijzondere setting. Want het was eigenlijk een soort vrouwenprogramma. Uh, en, en, uh, ik zag in de, in, de, in de studio, dus of in de tuin, zag ik eigenlijk alleen maar vrouwen zitten. En die, uh, die Jan Dino pakte het hele. Gezelschap geweldig in. Dat, dat was leuk om te kijken. En, ja, en ja, mensen vertellen hun levensverhaal. Kijk, dat is natuurlijk zo'n zo show: dat het dat, dat valt of staat natuurlijk met de gasten. En om, omdat het Linda de Mol is, komt ze ook. Ze kan gewoon iedereen krijgen. Ik bedoel, het feit dat Anouk daar heel lang gaat zitten, dat, dat is ook Vanavond bijzonder. Daarom ga je, ja daarom ja. ga je toch kijken? Omdat je Anouk wil zien. Maar ik, ja, verder. Ik heb er gewoon nog wel. Ik denk, ja. Ja, ik, ik miste toch een bepaalde, nou ja, t, t, ja doorvraag. Ik vond bijvoorbeeld het, begin, het beginnen met, ja, wat wil je niet vertellen? Ja, laten we even horen. Laten we even horen, ja. want in uh, het begin van de uitzending... mochten beide gasten iets noemen waar ze het in ieder geval niet over wilden hebben. Luister mee. Jan Dino? Uh, waar ik zelf niet zo graag over praat, is de uh, politiek uh, en dan vooral politiek op Curaçao. Dus dat is dan... Uh, dus wat? we gaan het niet hebben over de moord op, op, op, op Wiels of zo. Dat, dat gaan we allemaal, allemaal overslaan. Als je het wil overslaan, ja, graag. Ja, nee, dat is goed. Janine, heb jij onderwerpen waarvan je zegt... Gaan we het niet over hebben vanavond? Uh, ja, en door het te benoemen gaan we het toch een beetje over hebben. Maar dat is in mijn geval kinderwens. Dus uh, daar wil ik het niet over hebben. Daarin. Te privé. Te privé. Oké, okay. kwetsbaar punt. Gaan we het niet Absolut. over hebben. Nou. Ik vond, wat is het met die kinderwens. Ja, ik heb ook, dat heb ik ook uh, de, vervolgens anderhalf uur lang gedacht, natuurlijk. Maar... Ja, dat is vanuit wel bekend. Uh, weet, wist je niet? Nou, ik... heb uh, ja, uh, Miskramen dat... gehad en dat gedoe met die mevrouw van het Katholiek ja, dank, Nieuwsblad. Dank je, ja. dank je, ja. Jurgen. Dan ben ik, ben ik weer bij. Wist je dat nee. het niet of niet? Oh, oké, okay, nou ja, dat kan. Nee, nee. Ik wist het ook niet. Nee. Nee. Maar ik vond, het, ik vond dit nou wel een chique manier om even een onderwerp te parkeren. Ik heb dat liever dan dat het helemaal niet benoemd wordt. Ja, maar je kan op an zeggen, op kan andere momenten ook vond ik het wel lastig dat er niet werd doorgevraagd. En dan merkte je ook dat het live was. In één keer was er een, een, een, een, een knip hè, uh, op een ander onderwerp... terwijl nee. je eigenlijk denkt, uh, deze uitspraak vraagt om een uh, vervolgvraag. Dat kwam herhaaldelijk voor. Mm. Ja, ik, vind het, ik vind het ook moeilijker om, om, om er... Het is makkelijker om er, om er weet je, te gaan kijken en op de fouten te letten... en wat er niet klopt. Dat, dat is het natuurlijk ook. Iemand die net niet begint als journalist en zo'n programma doet... die kan zich fouten permitteren. En nu is Linda de Mol ja. en dan zitten we er allemaal natuurlijk... Zou de verwachtingen vooraf ook al een beetje getemperd zo... Hè? van... Uh, kijk, nou, zou, zou dit nou... Want dit is nu voor een week. Hè? Zou, zou dit langer kunnen? Nou, ik, denk, ik, vond ook het, ik vond het programma ook gewoon wel echt een beetje trekken. Ik vond het gewoon. Uh, en dan kregen we weer, uh, weer die, die commercials voor vervriessend fruitbier. Nou, ik kreeg inderdaad op een gegeven moment ik wel zin om een krat leeg te drinken. <laughs> ja. Ja, ja. Nee, ik, had, ik had nog één observatie. Kijk, ik, ik lees dat blad Linda, terwijl ik een man ben. Lees ik toch dat Linda. En waarom lees ik dat? Omdat er een bepaalde toon in zit. Een beetje rebels, een beetje controversieel ja. zit erin. En dat is nou wat ik nu in dat programma miste. Dus wat ik eigenlijk hoop. Is dat het wat meer schuurt. Iets meer uh, maar en denk dan... je niet dat het heel erg helpt als je het dan live doet? Omdat nu is het Zeker. ook zo, zo veilig. Mm. En als je dan ook begint. Ja, het, waar... het wordt daardoor wordt het gewoon te gecontroleerd. Ja. Terwijl die, de lossigheid, die, dat geeft spanning, denk S ik. Zojuist hadden we Jeroen Snel hier aan tafel. Hij is de nieuwe voorzitter van de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis. Tje, jij hebt ooit voor HP uh, de verhalen over Margarita geschreven en haar. Uh... Uh, haar man. Ja, ik vertelde nog. in het voorgesprek vandaag aan, aan jullie redactrice een, een anekdote. wat ik heb zelf te maken gehad met deze vereniging. En dat was niet louter positief. Want jij was geen lid? Ik was geen lid, maar werd uitgenodigd door die vereniging op een avond om mijn verhaal te vertellen hoe dat hele Marguerite-affaire tot stand gekomen was. Dus ik zat met twintig uh, bekende koningshuisverslaggevers en mijn verhaal verteld. Maar na afloop van die affaire ben ik blijven schrijven over het Koningshuis en wilde ik eigenlijk ook wel lid worden van die vereniging. Uh, maar dat kon toen niet. En uh, Jan Hoedeman was toen ook al voorzitter, die is denk ik twee keer voorzitter geweest. En Theo Verbrugge, die zat ook in het bestuur, uh -huh. een NOS? bekende NOS-verslaggever. Uh, en die gaf mij te kennen dat het niet kon, zonder dat ze eigenlijk wilden zeggen waarom. Daar deden ze heel schimmig over. Uh, maar, uh, maar was dat... Uh, jij denkt omdat je te kritisch was dan? Een, een te kritisch verhaal hebt nee, geschreven? Nee, zij, zij balanceren steeds op een slapkoord... Uh, van uh, het Koningshuis Charmeren... om in gesprek te blijven ja. met het Koningshuis. Uh, niet lang daarna hebben zij een gesprek gehad... met uh, met, met toen uh, kroonprins Willem-Alexander... die toen bekend maakte dat uh, Maxima zwanger was. Een belangrijk moment... Um, ik denk dat zo'n gesprek met Willem-Alexander. Dat lukt, dat lukt die vereniging niet als daar een paar lastpakken in de zaal zitten. Terwijl Hoedeman toch zelf ook wel uh, dingen aan het onthullen is geweest. Ja, hij balanceert altijd op een slappe koord. Uh, veel meer dan Jeroen, uh, Jeroen nou, Snel. Ik want denk wat wat over... voor je. Jij... Ja, ja nee, maak maak nog even af. Nou ja, uh, Jan Hoedeman is iemand die bij uitzicht gebruik maakt van anonieme bronnen. Dus daar. Daar is wel degelijk reden regelmatig om je, je wenkbrauwen bij te fronsen. Ja. bij die ja. manier van verslaggeving. Jeroen Snel zat hier aan tafel. Ik had ja. niet het idee dat hij nu daar eens dus even een flinke steen in de vijver gaat gooien. Nee, ik denk, ik denk dat dat ook lastig is. En wat mij ook verbaasde, hij had het dan over die, die informele gesprekken. Hè, maar, uh, die er dan eventueel zouden plaatsvinden. Maar ik. Ik heb het even nagekeken en zag dat in, uh, in 2012 de RVD al heeft aangekondigd... dat ze stopte met die informele gesprekken. Waarom? Omdat er heel veel mensen over het Koninklijk Huis schreven... die niet lid zijn van die vereniging. Dus langzamerhand denk ik ook, wat is dan de meerwaarde... om als journalist nog, nog lid te zijn van die vereniging? Want uh, ja, ja die, die, die gesprekken, die mm. contacten, dat lijkt me het, het, meest, het meest waardevol. lijkt me een heel terechte observatie van Hadassah, want... Uh... Jeroen Snel zei net ook, het gaat allemaal over de record. Uh, dus je mag het niet gebruiken. Nee, dat is, nee, dus is het meer voor jezelf. Het is, het is dus <laughs> vrij zinloos om daar te gaan zitten. Want je mag de informatie niet gebruiken. Dus wat gebeurt er? Je wordt voor een groot deel ingepakt. Je verliest dingen van een zekere kritische afstand. Ja. Want de woordkeuze van Jeroen Snell, daar lette ik even een beetje op. Hij zegt: we mochten naar het paleis komen. Dus het is een gunst die hem verleend wordt. Uh, ja, je verliest een zekere kritische distantie. Uh, terwijl je eigenlijk niks kan met die informatie. Ja. Dus ja. achteraf was ik ook niet zo, zo rauw. Dat je nee. vrij bij me zijn. No, maar even over die mediacode nog even. Want dat vroeg ik hem ook. Ga je daar dan nog een punt van maken? En hij zegt nee, dat, dat heb ik wel begrip voor. Ja, nou ja, goed vanuit, vanuit de, zijn positie. En, en die, die begrijp ik het wel. Zoals zij berichten over, over het koninklijk Huis. En dan denk ik ook... Ja, ik vind het ook moeilijk hoor. Omdat het over kinderen gaat, dan ben ik altijd wel. Zodra het over kinderen gaat, ben ik altijd wel geneigd om ze, om ze te beschermen. En er zijn natuurlijk rare dingen gebeurd in het verleden. met, met, met, met media die, die, uh, ja, die zo ver zijn gegaan. Uh, uh, maar ja, ik vind het wel taak, denk ik, om. Als je in deze, hè, deze voorzitter bent van deze vereniging om dit in elk geval ter nou, discussie te stellen. Ik, ik weet niet wat, de, of hij, wat hij hier zegt, of dat dan door de hele vereniging wel gedeeld wordt. Uh, dus <lacht> nou ja. Uh, nog even naar het um, programma van Human en VPRO. Uh, Media Logica van Argos TV is het. Het ging gisteren over de rellen in Haren. Onder meer NOS-verslag even Jeroen Walla's trok daar het boetekleed aan terugkijkend op zijn verslag van de gebeurtenissen toen. En over die rellen en de schuldvraag hebben we het hier al heel vaak gehad. Um, daar willen we het dus nu niet over hebben. Maar wel benieuwd naar, uh, heeft dit terugkijken zin, denken jullie, uh, Tjeu? Ja, volgens mij heeft dat zin. Zeker als Jeroen Wollers meen ik, dat hij uh, daar toch het boetekleed aantrok. Die zal volgende keer toch dat zich herinneren. Die zal op een andere manier verslag doen. Die zal zeker op een andere manier twitteren... Uh, ik denk dat zo'n programma als dit heel veel bekeken wordt door journalisten. Dus ook wordt, uh, mm -hmm. ja, wordt besproken. Jij betwijfelt het hard als een dag. Nou uitgeleerd. ja, je, er gebeurt het natuurlijk niet zo gauw weer precies zoiets als in haren maar dan gebeurt gewoon het, en en het is heel makkelijk om het achteraf te analyseren maar in het heetst van de strijd en dan zijn hè soms balanceer je ook op het randje van meegaan hè, in een hype ik bedoel, bijvoorbeeld met het met het koningslied ik heb in het begin heb ik me gek gelachen om hoe de, hoe, hè, hoe de media daarover bericht en hoe iedereen werd afgemaakt ik lust er wel pap van maar als op een dag john eubank zichzelf een kogel door zijn kop had geschoten dus bij spreken, dan, dan had iedereen dan was het natuurlijk ja, een heel het ander een publiek, verhaal uh, geweest snap je dus was zo zijn dat. die zo zijn die die die die, die altijd heel, heel lastig te beoordelen. denk, en denk ik, je ook niet dat, dat als er volgende week... ...of laten we zeggen over drie weken weer iets dergelijks gebeurt... ...dan wordt toch een verslaggever ook weer door zijn hoofdredacteur... Daar ...naartoe gejaagd van joh, uh, maak er wat van... ...want iedereen is daar. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er uh, ook hoofdredacteuren... dan achter hun hoofd zullen, op hun hoofd zullen krabben uh, met, met deze zaak in herinnering. En ik denk ook dat de verslaggevers die erheen gaan... met een ander soort opdracht soms met veld ingestuurd worden. Ja, ik, ik weet het niet. Kijken hoeveel mensen er gisteren in een, in een vliegtuig zaten... Ja. op zoek naar... Uh... Ja, maar naar Cuba bedoel je. Ja, Cuba. Ja, maar <laughs> dat was natuurlijk onvergelijkbare zaak. Dat was natuurlijk volkomen terecht dat iedere ja. respect... Iedereen op stoel zegt... 17 aanstond. stond? Ja toch, dit, dit, is, dit is een belangrijke zaak. Het gaat over de veiligheid van de Verenigde Staten. Het gaat over een diplomatieke rel tussen drie dat ben ik, ik ben het wel met je eens. Dus maar natuurlijk moet je daar als Amerikaans medium staan. Ook al heb je het, dus... het risico dat je dat ticket van niks hebt Een van kantoor liet mij vanochtend een, een, een, zo'n zo diagram. Ja, dat Taard heb ik gezien. Was fantastisch was die. 50% van de verslaggevers zat bij Nelson Mandela voor het ziekenhuis en de andere 50% zat in dat vliegtuig ja. naar Cuba. Ja, Maar ja, het, is, het is wel te begrijpen. Natuurlijk he, moet, moet je daar bij zijn en ook ja Nelson Mandela niet zozeer op het feit of wie dood gaat, eigenlijk vooral natuurlijk meer van wat er daarna gaat gebeuren. Maar het is belangrijk nieuws dat je als eerste wilt hebben en dat het zoveel uh, mensen, zelfs als journalisten rondlopen. Uh, er zijn er ook gewoon steeds meer, heb ik het idee. Er zijn ook steeds meer nieuwsstations en steeds meer. Dus ja, vandaar dat je van die mm idioot uh, uh, toestanden Want krijgen. Jij begrijpt dat wel, dus ook dat, dat we is We de, de denken aan: kijk, we hebben Tanja Nijmeijer, een, een guerilla-strijdster die bij de VARC uh, zit, en die ging ook naar Cuba, daarom dringt die vergelijking zich een beetje op. En heel veel Nederlandse verslaggevers gingen ook naar Cuba in de hoop die Tanja Nijmeijer te spreken. En één verslaggever, in dit geval een freelancer van Volkskrant, die lukte het. Die heeft mm -hmm. dat interview gemaakt ja. met Tanja Nijmeijer, ja. waar we al vijf jaar op zitten te wachten. Dat is toch geweldig? Dus heel terecht dat daar uh, vijf, misschien tien journalisten heen gegaan zijn. In de hoop dat één een interview te krijgen. Nou, één iemand heeft gewonnen. Hartelijk gefeliciteerd. <lacht> nou ja, bij deze. Uh, op onze Facebookpagina staat dat uh, grapje te zien. Uh, dat uh, taartdiagram. Ik ja. is helemaal niet dat het zo heette, maar uh, leuk. Uh, leuk dat jullie hier waren trouwens voor het Mediaforum. Hadassah de Boer en uh, Tjeu Fase met z'n tweeën. Ik, moet, ik neem nu even mee terug naar uh, Detroit. Uh, wat is het nou? Ik denk eind jaren 60, begin jaren 70. Er waren twee groepen, die heten de Spinners. Nou, ja, dat kon natuurlijk niet. Ben je nou de Spinners of ben je de Spinners? Dus toen zei die ene groep, heel genereus als ze waren... Oké, okay, dan heten wij ons nu de Detroit Spinners. Zo is het gegaan. what you say ja 1972 van de Detroit Spinners, dus I'll be around. Jeannette van Veluwe is hier, 46 jaar, komt uit Barneveld. Gaat meespelen in de Nationale Nieuwsquiz. Hartelijk welkom. Dankjewel. Staat op de markt met kip. Ja. Uh, toch niet van die plofkip, hè? Nee, echt. Tuurlijk niet. Barneveld, Barneveld ja. is kip. Ja, geen plofkip, hè? Nee, nee zeker. En uh, ja, dan ontmoet je nog wel eens wat mensen zo... Ja. Gekke dingen ook nog wel eens meegemaakt? Of... Ja, genoeg. Ja. Ik kan er nu natuurlijk niet op, maar... Nee, dan moet je daar een andere keer over komen. Dan, uh, tijdens de werklunch of zo kunnen we het daarover hebben. Dan ja. neem je wat van die kip mee, dat lijkt me een goed ja, idee. Ja, gebakken natuurlijk. Uh, ja, zeker. Uh, 65 <laughs> punten, dat is de uitdaging, want daar moet je overheen. Dat is de hoogste score tot nu toe. En we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Kun je een ziekenhuis failliet laten gaan? Vanochtend is het ziekenhuis failliet verklaard. Ja dus. Een ziekenhuis dat failliet gaat, dat is bijzonder. Het is heel bizar en uh, dit wens je niemand toe eigenlijk. Enkele uren daarna stonden drie ziekenhuizen klaar om het over te nemen. Het ziekenhuis maakt een doorstart. De besmette naam verdwijnt op korte termijn van de gevel. En nu hebben we nog altijd wel de hoop dat je misschien opnieuw kan solliciteren en opnieuw een baan kan krijgen. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis is gisteren failliet verklaard... maar er komt een doorstart onder een nieuwe naam. En dat is vraag 1. Hoe gaat het Ruwaard van Putten ziekenhuis voortaan heten? Spijkenisse Medisch Centrum. Is goed. Het ziekenhuis is niet meer 24 uur per dag open... maar alleen door de week van 7 tot 9. Dus van 7 uur s ochtends tot 9 uur s avonds. In het weekend is hij gewoon dicht. Vraag 2. De problemen van dat Ruwaard van Putten... die ontstonden nadat het ziekenhuis vorig jaar een afdeling moest sluiten. Deze afdeling zal ook niet terugkeren in dat nieuwe ziekenhuis. Om welke afdeling gaat het? Ja, dat weet ik even niet meer. Nee. Cardiologie? Dat is een gok. Ja. Is goed. Oké. Okay. Ergens is die toch ja. ver weg. Ja, gewoon je eerste antwoord geven. Dat werkt vaak het allerbeste. Cardiologie ja. is inderdaad goed. Vraag drie is de kop uit de krant. Ik lees hem voor. En je krijgt ook nog drie zaken te horen waar die kop eventueel bij zou kunnen horen. Wij kijken vooruit. Dat is de kop. Wij kijken vooruit. Gaat dit over 1. Zuid-Afrika bereidt zich alvast voor op een toekomst zonder de vader des vaderlands, de zieke Nelson Mandela. 2. De Blanco Wielenploeg presenteerde gisteren de nieuwe sponsor. Het gaat uh, weer... Uh, ze gaan weer met frisse moed de toekomst tegemoet aan. En drie VVD en PvdA zijn nog steeds voor de aanpassing van het pensioensparen... omdat ze geloven dat dit het beste is voor de toekomst. Wij kijken vooruit. Ik gok op één. Zuid-Afrika ja. is niet goed. Hm. Het is uh, het van de Blanco Wielenploeg, kop uit het AD. De ploeg presenteerde gistermiddag hier vlakbij trouwens op het Mediapark... de nieuwe sponsor die zich voor 2,5 jaar aan die ploeg heeft verbonden. Vraag 4... Je voelde hem al aankomen misschien. Hoe heet de nieuwe sponsor van de voormalige Blanco Pro Cycling wielerploeg? Melkin. Is goed. Eigenlijk het Amerikaanse Philips zou je kunnen zeggen. Ze maken consumentenelektronica. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed, wie is dit? Die opruimenactie is bedoeld louter en alleen. Omdat ik denk dat het enige boek wat voor mij van belang is... tijdens het voorzitter het reglement van orde is. Anouska van Miltenburg. Voorzitter van de Tweede Kamer is inderdaad correct. Zij moet... Uh... Zij moest gisteren reageren op een voorstel van de PVV om de Koran te verwijderen... uit het rijtje boeken dat op de tafel van de griffier staat in de Tweede Kamer. Vraag 6. Naast de Koran staan er nog twee levensbeschouwelijke boeken in die Tweede Kamer. Een Bijbel en een boek over welke andere levensbeschouwing? Humanisme. Ja, is goed. En naast die boeken liggen er ook woordenboeken en het reglement van orde. Laatste vraag. Gaat heel goed tot nu toe, hè? Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws, dus geen onderwerp maar een persoon. En de vraag is heel simpel: wie wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Ik werd genoemd en ik ben het geworden. 3. Aan regelneven en doen denken waag ik mij niet. 2. Ik ga het helemaal anders doen behalve de spelling. 1. Ik mag dit jaar het groot dicté de nou, Nederlandse stop. taal. Ja, dat is hem inderdaad. Word ik al genoemd? Dat was een beroemde uitspraak van het typetje dat hij speelde, professor Akkermans, deskundige. Um, en van Koten en de Bieden hebben zelf aardig wat nieuwe woorden aan de Nederlandse taal toegevoegd, zoals bijvoorbeeld regelneef en doemdenken. En zo waren er nog veel meer. Je komt op zes uh, uit, dat betekent dat er in ieder geval elf goed moeten zijn, zo meteen. Maar dan ga je over die 65 heen.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 Te stimuleren. De vraag is of die oproep gehoor vindt. Want er staat ook weer 6 miljard euro aan bezuinigingen te wachten. Dus is die oproep naïef of niet? Vandaar dus de stelling. Bent u het eens of oneens met die stelling? En ze dan naar 70,70? Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl. U mag ook twitteren. Eens of oneens. Maar doe het dan met Hekje Standpunt. Jeannette van Veluwe is 41 jaar uit Barneveld speelt de Nationale Nieuwsquiz. Zes in deel één van de quiz. Dat betekent dus dat er elf goed moeten zijn, want de hoogste score is 65. Als die elf goed zijn, kom je op 66. En in de tijd die we hebben, kunnen er nog gewoon veel meer goed zijn. En dat is alleen maar een mooi meegenomen, want er komen nog een paar kandidaten voorbij deze week. Ik moet de vraag helemaal stellen, Jeanette. En dan geef jij het antwoord. Of je zegt pas, als je het echt niet weet. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Tot hoeveel jaar cel is Silvio Berlusconi gisteren veroordeeld? Zeven. Is goed, het RIVM heeft gisteren opgeroepen tot meer inentingen tegen welke kinderziekte? Mazeling. Is goed, uit welk land kwam de tennisser die gisteren in de eerste ronde van het Wimbledon verrassend won van Nadal? België. Is goed, Nederland gaat niet meedoen aan de trainingsmissie in welk Afrikaans land? Mali. Is goed, hoe heette gisteren overleden oud-bischop van Roermond? Gijssen. Is goed, welke stad heeft in twee jaar tijd 2500 spookburgers teruggevonden? Amsterdam. Ook dat is goed, wie is de nieuwe coach van Go Ahead Eagles? Uh, ja, ik weet hem. Voekenboy. Uh, Dat is goed. Welk land heeft aan Maleisië en Singapore excuses aangeboden voor smokoverlast? Pas. Indonesië. In welke Nederlandse plaats was gisteren een schietpartij? Nieuwegein. Ook goed. Hoeveel weken wachttijd wil het kabinet invoeren voor de bijstand? Acht. Vier. Welke oh. telefoonmaatschappij biedt bijna acht miljard voor de grootste Duitse kabelmaatschappij? KPN. Vodafone. Welke Hollywood-actrice heeft gisteren de VN-veiligheidsraad toegesproken? Angelina Jolie. Goed. Welke partij wil het vragenuurtje vervangen door een actualiteitenuurtje? PVV. SP. Hoe heet de nieuwe Ajax-spits die van de Graafschap overkomt? Was. Hendrix. Welk frisdrankmerk gaat yoghurtproducten maken? Coca-Cola. Het is die andere Pepsi. De Belastingdienst <laughs> heeft vorig jaar minder toeslagen uitgekeerd voor wat? Eh... Uh... Zorg. Kinderopvang. Gisteren is zes jaar cel geëist. <tie> tegen de oud-voorzitter van welke Spaanse voetbalclub? Geen idee, pas. Real Madrid, welke actrice vieren gisteren in Den Haag dat ze vijftig jaar in het vak zit? Geen idee. Tantaline. Dat... Nou. Weet je wie dat is? Wieter ja, wie van, van Dort? Ja, Wietke van Dort, ja. ja. Vroeger van de Stratenmaker op Seasje. Of Jan de Bom. Voor nou. de kindervriend. Zijn het er elf? Nee. Dat is de grote vraag. Heb je dat mee zitten tellen? Nee, ja. maar ik denk het niet. Net niet. Nee. Dan komt er twee tekort. Negen waren het er, dus 54. We kunnen er niet anders van nee. uh, maken. Je kijkt helemaal <laughs> schuldbewust, maar dat doet echt niet. Het is maar een spelletje. Uh, je, je krijgt van onze kaarten mee voor beeld en geluid, de lunchradio, uh, de mok en de lunchbox. Maar dan maak je wel de blitz mee op de markt. Nou, dat dacht ik. Leuk dat je er was. Leuk om te zijn. En een goede reis terug. Dankjewel. Nou, Barnenveld. Ja. Uh, wij melden ons zometeen, want het gaat over kippen, natuurlijk, als we met Jeanette praten. Uh, dus we uh, melden ons zometeen terug voor de werklunch. Kijken of daar ook een uh, kipfiletje bij zit. Ik weet het niet hoor. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof. ik geloof. in de mensen. NCRV. Angsten. Psychoses. Depressies. Psychiaters stellen de diagnose. Schrijvers verhalen erover.